Jan van der Putten met het NOS-journaal. Thailand en Cambodja hebben in Maleisië voor het eerst gepraat over een grensconflict. Ze moeten afspraken maken over hoe het fragiele bestand kan worden gehandhaafd. Vorige maand kostte geweldsuitbarstingen aan de grens aan zeker 40 mensen het leven. Honderdduizenden burgers raakten ontheemd. Na vijf dagen stemden de partijen in met een staak het vuren. De overleg tussen Thailand en Cambodja kwam tot stand onder druk van president Trump. Die beloofde verlaging van de importheffingen.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 Het systeem is bedacht door president Trump en NAVO-topman Rutte. Ze willen voorkomen dat de VS opdraait voor de aankopen.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 Bij het droppen van hulpgoederen boven de Gazastrook is volgens Al Jazeera een dode gevallen. Het slachtoffer werd door een pakket verpletterd. Nederland gaat ook voedsel en andere goederen afwerpen boven de Gazastrook. Hulporganisaties vinden die methode niet effectief en gevaarlijk... omdat mensen grote risico's lopen bij die manier van hulp verlenen.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 Over Rimbo gesproken. Daar heeft Alaska nog een nummer over gemaakt. Oh. Ja, is zelfs dat. Uh, want uh, dat heb, weet ik dan Ambigu figuur. Ja, in ieder nee. geval. ja, maar goed. Ja. Uh, uh, maar poëzie uh, speelt bij jou een belangrijke uh, rol in ja, je leven? Ja, maar ook bijvoorbeeld... Uh, je hebt een filosoof... Ja, ik wil niet uh, ingewikkeld maken. Meneer Jean Baudrillard heeft het heel erg over simulaties. Dus ja. waar de Matrix op is geïnspireerd. Ja. En ideeën. Maar dat eigenlijk uh, genres ook fluïdes worden. En overgenomen worden. En de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 En ja. Led Zeppelin bijvoorbeeld ook. Ik ben niet heel groot Led Zeppelin-fan, maar... het is wel iets wat een in die tijd hoort. Ja, Led Zeppelin, daar zat ik van, vanmorgen en Jung, nog aan. Carl Jung natuurlijk, ja. psycholoog Carl Jung. is ook best wel het Jungiaanse rijk... met allemaal verschillende soorten figuren en...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 me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 It's not enough for you. It is not enough for me. We should go a separate ways. Cause it's not enough. Sound like a fan when we both know you only go to me for a pulse Don't throw poles in my face, I won't go your ways It's another dumb gala where the girls wear Prada and the stars are Sitting at the bars, smoke of cigars my Walk out of expensive cars looking to break their hearts Everybody's black and white, but you were dressed in green It was black and white to you and turned the scene At a glance the sight of you, was nothing new. Put your hands and eyes so beautiful to me Girl, it we'll stands to hide your shoes and body's lean Plus the like of fright of who will think you're mean Makes a land of diamond, and a loose machine I had to try these moves to make you see I only wanna dance with you These dolls with the white wine glass in hand With commercial curls done by the strand With the seamless sheen and body tan Though we can't see it was probably canned The smell of perfume Chanel plain Cocktails and top shelf champagne Fawn free, introduce myself And say next round's on me Then you kiss the red wine, I misgrabbed my wine And tipped over drinks I didn't order I admit fall was mine, To get sorta of shy I was switched up real quick when hit with your vibe Her lips look down fine, her hips are divine I witnessed a glimpse of bliss in her eyes That twisters the mind, we drift.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 Dus die gaan we ook goed gebruiken. En dit is Reverie. En volgende week verschijnt er een nieuwe single. Dit is Secret. en Kat uit uh, Volendam. Daarvoor hoorde je reverie En het is weer zover. Het is weer zo'n avond dat we hem weer moeten laten horen. Deze van Alaska met Never Cry Wolf. Deze uitzending zit erop. Uh, tot volgende week. Dag.